Uur. Door Almeegens met het NOS-journaal. Hongkong gaat de wet die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt, uitstellen. Verwacht wordt dat regeringsleider Carrie Lam dat rond deze tijd bekend maakt op een persconferentie, zo melden media in Hongkong. Afgelopen week werd massaal tegen de uitleveringswet gedemonstreerd. Woensdag kwamen tot felle confrontaties bij het parlement van de stad. De politie gebruikte traangas en rubberkogels om het protest te breken. Tientallen betogers en zeker twintig politiemensen raakten gewond. Zoals werd verwacht scharen de leden van vakbond CNV zich definitief achter het pensioenakkoord. Bijna 80% van de leden stemde voor de nieuwe pensioenafspraken en het bestuur volgt die uitslag. Werknemers, werkgevers en het kabinet werden het vorige week eens over waar het naartoe moet met de pensioenen. Maar voor een definitief groen licht wilden de bonden eerst nog de leden aanplegen. Het CNV is nu de eerste die met uitsluitsel komt. De FNV volgt later vandaag. De PvdA wil ruim een half miljard euro extra voor het basisonderwijs. Anders stemt de partij in de Eerste Kamer mogelijk niet in met de onderwijsbegroting. Partijleider Ascher wil het geld gebruiken om de leraren salarissen te verhogen. Volgens hem blijft het lerarentekort anders verder oplopen. En dat vindt hij onacceptabel. Een pas benoemde Chileense hulpbisschop heeft binnen een maand het veld moeten ruimen... nadat hij door zijn uitlatingen over vrouwen in opspraak was geraakt. Zo had hij gezegd dat vrouwen mogelijk graag in het achterkamertje zitten... Vrouwenorganisaties in Chili reageerden verontwaardigd op de uitspraken. De paus heeft het ontslag van de hulpbisschop aanvaard. Het weer, een gebied met buiige regen, trekt via het noorden het land uit. Vanuit het zuiden wordt het droog. In de loop van de dag breekt ook de zon vaker door. en Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen, periode met zon en een kleine kans op een bui. Temperatuur dan opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Gageraire Meriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. Het wordt met het uur een pijn ook hier. U 4 van de 24 uur Zandvoort live vanuit het hotel uh, Beach Hotel. Die is vlakbij het strand... Activiteiten te doen. Het is heerlijk weer, dus kom deze kant op. Maar goed, dat is nu nog wel. Er wordt straks wat minder. Dus als je activiteit wil doen, kom nu even deze kant op. Eerst even een duw op. op. Dat de zon weer gaat scheiden. Dat zal fijn zijn. Nou, het is nu droog, dus dan zeg ik ook op deze kant op. Ja, het is uh, het tweede gedeelte van het radioprogramma. Eigenlijk U4 uh, van 24 uur. Uh... Kijk in het verleden. Oh, sorry, ja. Wat gebeurde er door de jaren heen? We zitten natuurlijk nog vast aan de structuren. En dat is onder andere een stukje geschiedenis wat wij u aanbieden. Ja, en in, uh, vandaag in uh, 1752, een hele tijd geleden... Uh, ...vindt uh, Benjamin Franklin de bliksemgeleider af, uh, uit. Hey? En uh, ja, dat is toch wel het bekende verhaal dat hij een, een vlieger opliet. Yeah? Uh, met de sleutel? Uh, met de sleutel. De yeah? touw uh, was, netjes, uh, was netjes nat... En uh, op die manier kwam hij er dus achter dat, uh, dat op die, ja, de bliksem niet in de kerktoren sloeg, maar in de vlieger. Ja, okay. En uh, op die manier gewoon uh, ja, de kerktoren uh, beveiligd werd. Uh, vervolgens heeft hij het idee uh, verder ontwikkeld. Yeah. Hij hield zich sowieso al heel veel bezig met uh, natuurkundige uh, problemen. En uh, in. Uh, uh, 19, of, uh, sorry, 1782 werd dat uh, idee ook voor het eerst in, uh, in Nederland uh, uh, uitgevoerd. En dat werd namelijk uh, op de grote uh, Martini-kerk in uh, Doesburg werd de eerste bliksem geleid. En hoeveel jaar is dat later dan? Ik heb even niet dat is 20 uh, uh, jaar later. 20 jaar, jaar later toch redelijk snel allemaal weer hier ja. in Nederland. Kijk even naar Jolande. die had het over een vulkaan ja, die uitge... Ja, vorige week had het uh, over de vulkaan Laki... die op IJsland was uitgebarsten in 1783. Maar uh, in 1991, op 15 juni... is de uh, Pinatubo uitgebarsten. Uh, het is een actieve vulkaan op het Filipijnse eiland Luzon op de grenzen van Zambales, etcetera, Bataan, Pampa, nou, in ieder geval ergens in Azië. Ja. Maar het punt was gewoon... of ik dacht dat die hele... Dat die hele vulkaan dat het onopvallend was. En het was ernstig geërodeerd, hadden nooit het nooit die uit zou barsten. Maar gelukkig hebben ze wel uh, ontdekt dat die zou gaan uitbarsten. Waardoor ze al die mensen die daarop woonden hebben kunnen redden. Dus geen slachtoffers. Geen slachtoffers, okay. maar het was wel de omliggende gebieden waren heel ernstig aangetast. Want er waren ook py pyroclastische stroom. Dus asregens en in het laatste stadium Lahars, het heet de Hete modderstromen... als gevolg van de regen die vulkanische resten meespoelde. En uh, de effecten van deze uitbarsting was ook heel goed merkbaar, want uh, in de stratosfeer werden grote hoeveelheden fijnstof ingeslingerd. Meer dan uh, bij elke andere uitbarsting uh, sinds die van de in 1883. Dat heeft echt veroorzaakt ook wederom een wereldwijde stijging in het zwavelzuurgehalte en de gemiddelde temperatuur op aarde daalde een halve graad. Okay. de afbraak van ozon versnelde aanzienlijk. En niet is in welk jaar nog, om even terug te plaatsen? Dat is heel kort geleden, is in 1991. Kijk, okay. en die andere, die in 1990. Maar dat is een mooie compensatie, want eigenlijk de temperaturen stijgen. Dus deze heeft gezorgd dat de temperatuur weer een beetje daalde. We ja, was tijd voor een, vulka een vulkaan. Uitpassing. Ik wilde het niet invullen, maar het lijkt er wel op. Maar in Loki was het, bij Loki was het dus inderdaad uh, dat het... Uh, dat die negen maanden duurde. En die had echt de hele hongersnoden. Ja, de revolutie heeft dat ontketend. Dit, dit is niet echt. Goed, 1972, Ulrike Meinhof, het kopstuk van de RAF... oftewel de groep, wordt opgepakt. Ze is dan samen met een onderwijzer, uh, Gerard Müller. En het is uh, de RAF. Ja, het, het, het boeide me altijd, maar wat is dat voor groep? Een vage groep uit Duitsland. We zeggen een terroristische aanslag. Een linkse extremistische groep uit Duitsland... die eigenlijk niet eens waren met de nazi-kopstukken die na de Tweede Wereldoorlog gewoon bleven zitten op bepaalde plekken. Oh ja. En verder, ja, gewoon de heersende kapitalistische macht, waren ze helemaal zat mee. Dus ze gingen aanslagen plegen. Ze hebben plusminus 34 moorden gepleegd. Talrijke bankovervallen. Bomaanslagen. Het is één ellendige toestand. Als je er op Google krijgt, krijg je allerlei filmpjes... Je wordt er niet blij van. Uiteindelijk is dat de eerste uh, Raf groep geweest. Later is er nog een tweede geweest. Eigenlijk die eerste generatie is helemaal opgepakt. En uh, ze zeggen dat die in de gevangenis allemaal uh, zelf uh, doding hebben gedaan. Maar sommigen zeggen dat ze toch vermoord zijn. En, uh, ze deden uiteindelijk ook hongerstaking. Dus ja, ze wilden wel een statement maken. Maar uiteindelijk zijn er ook nog weer andere uh, generaties geweest. De derde, derde groep, nee, de tweede groep en de derde groep uh, Raf is er geweest. uiteindelijk in 1998. Wat jaartjes later dan hebben ze het officieel bekendgemaakt. We stoppen ermee. Jij kiest wel altijd het vrolijke onderwerp. Ja, leuk hè? Ja. ja. Stel ik nu ook nog wat uh, mitrailleur? Nee, dat zou niet worden. <laughs> het is niet zo'n hond. geen bom of zo. Ja, dat zal wel leuk zijn. Goed, straks uh, de verjaardag natuurlijk. We hebben... Ja. Ik wil zeggen, die plaat hebben gedraaid, maar dat is niet zo. Thema en Thema what a show for a loner in LA Asking how I managed to end up in this place And I couldn't get away All the life, it makes me 20 uur. En de deur is er allemaal open voor uh, iedereen om hier een activiteit te doen. En uh, thema aan palen, dit is volgens mij het plaatje waar ze het grote geld mee slepen. Het is de uh, jaren zeventig sound wat helemaal weer hip is uh, gemaakt. Vooral met dat faseverschuiving, dat het een beetje lijkt of de plaat niet helemaal goed draait. Dat geeft een leuke uh, impressie. Goed, uh, het is het uh, tweede gedeelte. Nee, nee, het is niet het tweede gedeelte. Het is tijd voor de verjaardag natuurlijk. Toen was het uh, in dit uh, radioprogramma. Ik zit even te kijken of ik dan toch kan vormgeven. Jawel. Ja, nee, die wil ik niet, ik wil deze namelijk. Hey! Doe maar even Elvis. Yeah. Ja, heb je dus beweerd. Wie zijn jaren vandaag? Het is Harry Nelson, zou jarig zijn geweest. Hij is helaas alweer overleden in 1994. Hij was toen nog maar 52 jaar oud. Harry Nelson, what the fuck, hoe klinkt dat ook alweer? Nou, dan moet ik er ook even een stukje laten horen van die beste man. Als dat deze, is dat zeker? Oh, heerlijk. Oh, dit is echt mijn muziek, hè? Vroeger. Voor dat is allemaal zo veel mooier. Hij is een pianist, gitarist, hij heeft heel veel stukken geschreven. Dit is het bekendste werk van hem. Later heeft hij nog onder andere ook uh, nog Coconut gemaakt. En dit... Persoonlijk ken ik dat niet. Dit was niet een minder grote hit. Hij heeft voor Badfinger gespeeld. Badfinger is dan ook Paul McCartney van de Beatles. En uiteindelijk is hij ook nog een tijdje zijn stembanden kwijtgeraakt. En hij heeft een probleem gehad met zijn manager. Die uiteindelijk met het geld van door is gegaan. Dus hij is failliet gegaan. Uiteindelijk is hij weer begonnen. En in 1993 kreeg hij een hartafval. En... Uh... Nou, een paar weken later nog een keer. En toen dood. Nou, zijn we al klaar mee dan. Goed, wie is er dan meer jarig of zou jarig zijn geweest? Ja, wie vandaag ook jarig is, is uh, Courtney Cox. En die is uh, bekend geworden van uh, uh, Asteroid World Turn. Waar ze in uh, 1984 in speelde. Maar is toch van Friends? En uh, later oh. inderdaad uh, heeft ze in Friends gespeeld. En in alle films van Scream. Komt ze ook, uh, oh, ja. ook voor. Oh ja. ja. Maar, en ook, is het, natuurlijk eigenlijk het bekendste natuurlijk, van Dancing in the Dark met Bruce Springsteen. Oh, dat de zogenaamd quasi als onbekende uit het publiek wordt gehaald. Oh, het was ja, dus helemaal niet, niet. Was oh, helemaal niet quasi. Het is helemaal okay. niet quasi. En ze had zo'n hele ja. strakke... Nou goed, wie het nog meer erg? Ja, mee is? Is? ja? ja de, de, ik ben wel een fan van deze man. Het is een Fries en hij is diep van de Ploeg. Ah. Hij is uh, componist, tekstschrijver en zanger. En hij had dat nummer toen een nijedij. Nee. Ja. Oh, heerlijk. Mensjes zuster als komt het Echt. Ik zie de berichtjes op binnenkomen. Toebal kleeft er eindelijk eens knappe muziek. Ja, dat een knappe een man. Die die. Goed. Hij was toen Als jonge, jongeling ja? was het ook echt een hele knappe vries, moet ik zeggen. Ik, uh, ik denk dat menige vrouw wel geschermeerd was van Nou, volgens mij is dat steeds hem. een hele knappe man, hoor. Ja. Nou, Bob gaat er graag mee op pad. Hij is geworden. Goed. Uh, Marcus, ben je er nog een? Ja, ik heb uh, nog iemand die vandaag jou is. En dat is ja? de rapper Ice Cube. Ah, Ice Cube, dat ken ik nog wel. To rap music, the world was a place. Ik moet zeggen, vroeger vond ik het niet zo spannend. Als ik nu naar luister, vind ik het toch een stuk spannender. Het is gewoon een beetje de ontevredenheid van de donkere man. Hij doet mij wel in geen... aan 50 cent. Dit. Ja. Nou ja, en het bekende piano geluidje. Dat uh, maakt het altijd weer aantrekkelijker. Ja, ik denk eerder dat uh, 50 Cent van op hem. Ice Cube uh, lijkt. Ja, ja waarschijnlijk. Ja, ja, dat is een ja. meerdering. Ja, die dus vandaag ook lijken. jarig is. Nou. Uh, maar hij leeft helaas al lang niet meer. Hij nee? zou 166 worden. Edvard Kriek. En het is een Noorse componist. En hij is bekend van de Gynt suites En die zijn heel bekend. Nou, ik zie jullie allemaal kijken van... Nou, ja, nee, ik ken hem maak me die gek. Die maak me gek. Wat voor ja. klassieke muziek is dat. Ja. Is dat weer dit zo? Nee, nee. nee. Dit is het niet? Waar de peerkensliefers zijn, zijn heel bekend. Ik ga okay. het niet zomaar nu. Ja. Ja. Nee. <laughs> <laughs> nou goed, doen we doen er nog eentje. Wie doet de laatste even? Jij? Ja, doe ik de laatste. Johnny Holiday zou vandaag jaren zijn geweest. Oh, nee. Hij is twee jaar geleden overleden. Hij was toen uh, 67 of zo geloof ik. Het is een beetje de Belgische uh, Elvis Presley. In de jaren 60 kreeg hij een platencontract. En zijn eerste single. Oh, die was zo mooi. Souvenir souvenir. Yes. In het Nederlands was je ontzettend populair. Echt, in 63 kwam hij hier het concertgebouw. Dit werd echt een gekke huis. Weet je de Rolling Stones nog. Maar nou, dit was hetzelfde eigenlijk. Later heeft hij nog wel andere muziek gemaakt zoals dit. Het is echt meestend groot. Hij is drie keer getrouwd geweest. En zijn derde vrouw was 32 jaar jonger. Dank ja, dus hij uh, was zeker nog aantrekkelijk voor de dames. Dat is wel duidelijk. Goed, uh, hij heeft 110 miljoen platen verkocht, drie keer diamant. 22 keer platina en 40 keer goud. Wat een irritante vent. Gadvertij. Wat een goedheid gewoon. Nou goed. Straks hebben wij nog meer uh, uh, Zandvoortse berichten. En ik zit te kijken. We hebben straks ook uh, contact met Sandra. Die ja. uh, als goed is naar het uh, KNM. KNRM. Ja, die is aan het kijken ja, of, of zo'n leuke uh, ik denk dat aan iemand dit... uh, ja. kan... Uh... Dan ga je na dit volgende muziekje eventjes gaan bellen. Het zou toch leuk zijn als ze zeg, maar in zee gaat liggen en dat ze dan met die boot aankomen. Maar dat is te veel gevraagd. Dat, nee, ze dan, dat we dan zo'n shot krijgen dat ze uit zee loopt. Ja. En dat dan daarna het shot gewoon de haren droog zijn. Zoiets. Ja. Dat lijkt me wel grappig. We moeten toch met je beeld maken op zo'n zo dag hierbij? bij Toebalgeleven. Fijne toezelen op Aanstaan. Fijne muziek. En het heet... Um, Coast. Ik moest even kijken op de lijst, dames en heren. Goed, uh, we hebben verbinding als goed is met uh, Sandra. Die staat te plaatsen bij KNRM-gebouw. Breekie Breek, bent u daar? Ja, Breekie Breekie, ik ben daar. Ja. En ik, ik sta inmiddels niet meer, maar ik zit, ik zit in het uh, reddingspoertuig. En we yeah? zijn uh, de rijdingstrenten boulevardafgang af. En achter de woon komt de elkaar. En het is de bedoeling dat wij na een instructie van de schipper... meegaan op de bank. Wacht even hoor. je bent echt heel slecht te verstaan. Het is heel zacht. Maar ik zit al te kijken of ik je zie. Wacht even hoor. zeg nog eens wat Sander? Ja, kom je nu door? Ja, je koppelt door, maar dit is uh, heel uh... Maar... Nou goed. Misschien moeten we, wacht even. We gaan eerst even kijken of we dit kunnen oplossen. Want anders is het zonde als je straks uh, de hele interview doet en het is niet te horen. Dus laten we zo nog even verbinding zoeken met jou. Uh, dan kunnen we kijken of we dat kunnen verbeteren. Pak jij de gewoon even op, je uh, uh, even met de bobbelt, ja? Yeah? dus goed. Nou, je onderhoud, je even contact met de collega te plekken. Uh, nou, ik kijk er nog even de wereld in wat er nog meer speelt. Ik ja, zie dat je al het uh, bericht... Even snel, uh, even snel schakelen. Hey, ik heb een, een leuk nieuwtje. Uh, yeah? Er is namelijk uh, een ontdekking gedaan in het Tijlers Museum. Yeah? Daar zijn namelijk... Uh, Tijlers Museum in Haarlem uiteraard. Uh, daar zijn uh, de oudste röntgenfoto's ooit gevonden... Uh, en hoe oud is dat? Ja, uh, hoe het? ze waren in het archief bezig. En opeens vonden ze uh, Röntgenfotos uit 1895. Die door uh, Willem Röntgen zelf gemaakt zijn. 1895? Uh, 1895, ja. Oké. Okay. En dat zijn... De, uh, volgens het museum de eerste röntgenfoto's ooit. Is dat de, de bekende foto van de hand met de ring? Dat is de bekende foto van de hand met de ring. En? Ook is er een foto van een, uh, een, uh, een houten klos met daarin een uh, elektriciteit ja, en, uh, ja het, zijn, uh, het is verbazingwekkend goede uh, kwaliteit. Uh, als je de foto's graag wilt zien, ze staan op de Twitter van het uh, Tijlers Museum. En, okay. uh, ja. Het spreekt tot de verbeelding. Of zo. Het is dus echt ruim? Hoe, hoe oud is dat wel, niet man? Het is uh, meer dan 100 jaar oud. Meer dan 100 jaar. Ja, ik kan me nog herinneren, dat, dat is dat zijn eigen hand of is dat de hand van zijn vrouw? Want ik geloof dat zijn vrouw dat, ooit dat, zei: ja. Ik heb mijn dood gezien. Toen ze die foto zag van uh, haar hand ja, met die ring. Voor mij was het vrouw. En het mooie is ook dat doordat die ring eromheen zit, ja. spreekt die zo tot de verbeelding. Want, ja, ja, uh, ja, ja, ja, ja. Het dat, is uh, ja. En het allemaal per ongeluk ontstaan, die, uh, noem je dat? Uh, die foto geloof ik, Bert, uh, dat die Rundgestalen heeft ontdekt. Goed, we ja. proberen nog een keer de verbinding. Kijken of het nu beter is. Sandra, ben je er beter? Kijk hoor. Of hangt ze nu niet meer? Oh, nee. Volgens mij hangt ze nu niet meer. Goed zo hoor. Wel, oké. Okay. Nou, oh. ik hoor niks. Nee. Oh, kijk eens. Dat scheelt. Ja. Sender? Ja. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, versta je mij of niet? Nee. Ja, ik versta jou. Jij mij ook? <laughs> ja. Nee, dat gaan we niet doen jongens. Dit is echt een beetje te, te rommelig. Dan ga je muziek draaien en straks hebben wij nog meer wetenswaardigheden voor u. En een van de platen die we klaar hebben staan. Is, uh, is het goed als ik even kijk in mijn lijst? Dan informeer ik u straks. So I woke up with the curse. I was I was looking. The Met de White Reaper. Ik zal altijd vraag, of de Black Reaper ook zou kunnen. Ik denk dat we daar nog niet op toe zijn. Maar dat betekent toch heel iets anders dan je verwacht. En het Might Be Right. Het is wie hier toepak uh, van Hotel Beach Hotel. En uh, ja, live staan hier plaatjes te draaien. En we zoeken altijd verbinding met mensen die uh, te plekken zijn. En ik zit even kijken of we nu een, een, een verbinding hebben. ik hoor dat het, het, het is van, oh, wel, wel een vet geluid. Maar misschien is dat niet helemaal de bedoeling zo. Even kijken hoor. Hebben we nou Sandra aan de telefoon of niet? Nee, zeker niet. Nee, ze heeft opgehangen. Goed, weet je wat we doen? We doen gewoon nu even de Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Goed, het is ook belangrijk om even bij stil te staan. Aan de dood tot snapt Ik zag afgelopen week een. Uh... Ik weet niet of je het berichtje hebt gezien. Ja, het is bizar. Ja. Die, die, die, die gast is gewoon een spoorweg overgegaan. Dat was uh, maandag nacht, ja. maandag op dinsdag. En hij is toen nog even op de verkeerde weghelft terecht gekomen. Hij heeft daar een hek geramd. En dat hek. Is dus opengescheurd En de bovenkant van het hek is door de auto de voorraam heen geschoten. En er zat zelfs haar aan de balk, Dat verteld. Hij is met een kleerscheurtje weglopen. Gaat verder niks. Het doet denk aan de vierde man. Ken je de, de film De Vierde Man? Dat hij ja, uiteindelijk ook, dat, er komt ook zo'n soort staalpen door het, door het raam heen. En die zit dan nee. daar aan het eind. Is er Jij geen haar, foto maar heen? zit er een oog. Goed, dit gebeurde dus afgelopen... Dinsdagmorgen heel vroeg. En hij is weggelopen en later is hij nog getest. Drank en drugs? Geen idee. Wat is er nog meer gebeurd? Is ja, er was een, een spannende race op het, op het uh, circuit Park Zandvoort afgelopen woensdagochtend. Het uh, regende best wel hard, maar uh, dat maakte de, de oudjes uh, niet uit. Er is namelijk het NK Scootmobielrijden uh, gehouden. Uh, Ah, daar, gaan ze. daar, ja, gaan, daar ze. gaan ze. Het is wel een gemotoriseerde. Is dat niet... Ja, het is opgevoed. Is, oeh. Is oh, dat, is waren dat er waren ook geen regels, hè? Waren er op... geen regels? Nee, ik mocht gewoon meerijden wat ik had. Nee, goed. Vertel verder. Ja, de, uh, uh, ja gelukkig kwamen alle coureurs uh, uh, deze keer wel heel huids uh, over de finish. Dat is uh, voorgaande jaren ja. niet altijd even goed gegaan. Twee. Sommigen gingen uh, uh, op twee wielen door de bocht. En uh, ja, het was echt een spectaculair uh, uh, gebeuren, ik zit er heel even snel te kijken of er ook een, de winnaar erbij staat. Maar volgens mij niet in het bericht. Nee, ja, dat is jammer. Is dat echt net zoals met de Mix show Jullie zijn allemaal winnaars? Oh, is ja, dat ja. het? Ja, waarschijnlijk. Ach nee. Nou, Jolande? Ja, er is, binnenkort is er een benefietfeest bij de Zandstroom. Ontmoetingscentrum Zandstroom. Die zit hier verderop. In het kleine gedeelte tegenover het casino. Daar bouwt het voor oudere mensen een ontmoetingscentrum. Een bruis van ideeën om de clubleden. Uh, met een haperend brein, dementie, et cetera... te laten genieten van culturele activiteiten... in de vorm van zang, dans en film. En uh, zo zijn ze dus met elkaar... kleurrijke improvisatiekunst aan het maken voor de verkoop. Er is een kunstveiling voor de grotere zandstroomschilderijen. En op het feest komt ook de elfjarige boy-soprano... Ripley Loya, bekend van Hollands Cap Talent, optreden. Verder is er op 19 juni ook veel zang en dans... en u kunt ook de prachtige tuin een nieuwe ruimte bewonderen. Maar uh, er zijn dus wat sponsoren... En uh, die hebben allemaal een hart laten spreken. En, uh, om, om deze dag voor hatje, hapjes te zorgen. Dus uh, Kaashoek, Het Plein, Marshalls theater Tromp en uh, Arlan en Patrick Berg. Het is op 19 juni van 11 tot 3. En uh, het is tegenover Holland Casino. Uh, Torberg 13. Entree is 5 euro. De opbrengst wordt dus besteed aan het Zandstroomtheatertje. Als je, als je wilt aanmelden, is gewenst. En uh, bel dan 023-891. 883, dus 8913, zo so, ja. Yeah, yeah. 883. Ja, goed, dan googelen ze vast op. Dat ja. lijkt me wel. Straks nog even noemen we wat voor activiteiten we weer allemaal hebben. We 33 activiteiten die we kunnen doen. Het is nou ook 24 uur live en. Uh, alle huizen, alle deuren staan bijna open. Ik ga niet overal aanbellen. Je denkt, oh, ik mag er binnen. Er moet wel iets te doen zijn. Ik zoek even op uh, 24h Zandvoort. En dan krijg je het hele programma. En dat is echt uh, uitermate lang Come on, baby, now. goed. eens even een stukje muziek. Straks Let proberen we nog even te binnen te krijgen met KNRM. Daar is ook van alles yourself. te doen. Een blonde dame wordt Try straks vervoerd in een boot. tonight.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 I just wanna hug Come on baby now Help me work it out I won't let you down So you don't need to shout I could stay up after tonight, Playing with your head I could stay up after tonight, But I'm wrong Printpak. Paul McCartney natuurlijk. En uh, I just want fuck you. Wat the fuck? Waar zegt hij dat? Zo'n oude man die gewoon tegen de 70 al loopt. Nou, hij is voorbij de 70 volgens mij, Paul McCartney. Het is sowieso een bijzondere dag. Straks daar meer over. Van Paul en John hebben zich heel wat jaar geleden op deze dag ontmoet. Goed, uh, we proberen een tijdje verbinding te krijgen met Sandra. En volgens mij is dat nu wel gelukt, Sandra. Hallo? Wat doe je dan? Hallo, hallo, hallo, hallo. No. Het, het heeft wel wat voet in de aarde, zoals wij dat zeggen. De knop is omhoog, die is omhoog, die is omhoog. Ja, ik heb een tijdje geleden ook weer met de kussens... Uh... Ik? Ja, ik hoorde wel iets, maar... Uh. Komt u verder? Ik hoor de studio niet eens. Oké, okay. nou wij horen jou wel. Dus dat... Hallo? Ja, hallo, breek je breek. Komt u verder? Ja, ze moeten ons wel horen, dus ook als ze geen signaal terugkrijgt. Dan kan ze ook niet weten wat, wat ik allemaal tegen eraan zit te ouwe nelen. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Goed, nou, uh, het is even afwachten. Er zijn twee. Uh, twee. Nee. Oké, okay, nou, de verbinding valt even weg. We pakken even andere nieuws op. Ik zie dat andere schermen ook nog vol met ja, maar... nieuws staan. Dus kom maar op, dames en heren. Wat ik nog wel even wil melden, we hebben het al eerder gezegd, maar ja? mocht je nou uh, altijd al een keer uh, in een radio uitzending mee willen praten, dan kun je uh, kan, ja, langskomen kan. bij App en Vloed. Ik kan me niet voorstellen. Je nee, nou, zou je is... mee willen praten het, met de radioprogramma. het radioprogramma. Dat is helemaal niet leuk. Helemaal is... niet leuk. Maar mocht je het wel willen, ja? je kan hier uh, je melden en dan kun je uh, vijf minuten meepraten. Vijf minuten? Vijf minuten. Oké. Okay. Ja. En als we het leuk vinden, misschien nog wel langer. Dan we moet die eerst beoordeeld worden, zeg maar, uh, de TED Talk die hier gaan houden. Precies. Ja. Precies. Okay. Maar uh, ja, het is allemaal mogelijk. Ja. Dus uh, mocht je hier ook gewoon het weer komen doen. Als je denkt, van ik wil wel eens een keer een onderdeel zijn, kom deze kant op. Jolande, jij bent ja. ook al zo ooit ingestapt op nou, je verjaardag, ik kan me uh, herinneren. Ja, jaren geleden. Vijftien ja. jaar geleden, of zoiets. Ik denk, ik denk het maar wel. Ja, volgens mij was het 15 ja. jaar geleden. Maar uh, nee, ik, ik zat het even het kijken over Johnny Holiday. Je had ja? een liedje. Dat was uh, moi La Viva commencé En dat wordt straks je de landenkeuze. Maar okay. ik begrijp het natuurlijk, we zitten niet in de studio, dus we kunnen niet zomaar doorschakelen. Nee? Dus we moeten wel even ergens op gaan zoeken. Ik ga het zo mijn best even doen. Ja. Ik pak even de wankele Wiki wifi hier. Ja. En dan uh, gaan, gaan we hem op. Gaan we kijken of we pakken. die kunnen draaien? Ja. Hartstikke leuk, draaien, afspelen. Afspelen. Oh, Dat kan ook niet meer. Ja, ik, Laat het horen. Ik heb vanochtend nieuwe naaltjes gehad, dus dat gaat allemaal goed komen. Nou, oké, okay, uh, de, de techniek klimt hier over allerlei dingen heen. Wat een spektakel gebeurt hier allemaal. Oké, okay, uh, het is een beetje rommelig vandaag, maar dat geeft om niet. Wij hebben allemaal leuke muziek voor u meegenomen. Ik moet even mijn lijst kijken. En ik kom erachter in zo'n donkere studio, zoals hier, moet ik echt mijn leesbril gaan opzetten. Je wordt oud, hè? Echt, Je merkt het. Echt, echt gênant gewoon. Maar goed, we zijn creatief en we starten gewoon dat is... Team Park artiest had een hit drie jaar geleden. The Tonight. tonight. Er is een tekst waar we die achter staan natuurlijk. Wij van de geheel onthouders. De club die hier toepacht leeft. We nooit wat. We praten onszelf gewoon suf en high. Daar hebben we geen middel voor nodig. Tonight, Park had een hit. Alweer van mij drie jaar geleden of zoiets. Alleen maar nooit, zoiets. Dat nou, is niet helemaal waar, geloof ik. Hè? Goed, toepacht leeft hier vanuit het hele hotel uh, Beach Club. Op deze kant op. We hebben straks nog een aantal jaren gestaan Die vandaag jarig zijn of zijn geweest. En ook nog een stukje geschiedenis. Dat hebben we gewoon in tweeën geknipt. Omdat ze namelijk na tien uur... Nog een uur tegen gaan aan zitten praten. Ik zie de teleurstelling in de ogen. Ja, het nee, doorzetten. Gewoon even doorzetten. Soms vallen dingen tegen en sommige dingen vallen dingen mee. Goed, nou, uh, we hebben ja, zo ook de Jolandekeuze nog trouwens. Ja, die komt zo direct. Uh, jo komt Johnny Halleday. Johnny Halleday. Ja. Met pour moi la vie va Oké. Okay. Uh, ik had eerst nog een berichtje over uh, de, uh, een 100 jarige Jaap Geubel uit Groningen, Want die, uh, de rechtbank heeft de uh, 100-jarige man benoemd tot buitengewoon. <laughs> Vrouw ambtenaar, dus een babse ja. uh, om het huwelijk van zijn kleinzoon te kunnen sluiten. Het is voor zover bekend de eerste maal dat in Nederland een 100-jarige een koppel in de echt verbindt. Ja. En uh, ja, er, er is ook geen database waarin de leeftijden van de, de babse worden bijgehouden. Maar uh, ja, niemand hier kent een soortgelijk verhaal al, dus een, een dame van de gemeente. Dus het is veilig om aan te nemen dat de heer Geubel de eerste is. En er werd gevraagd dus om uh, door zijn kleinzoon Michael en zijn vriendin Ilse, en uh, die gaan dus volgende week trouwen. En uh, hij doet ook aan stammenonderzoek. Hij heeft veel gesprekken met hem gehad. En uh, hij vertelt ook over zijn tijd als soldaat in Nederlands-Indië, de, de opa. Okay. Dus inderdaad, uh, het is gewoon echt heel leuk. Het wordt echt uh, leuk, ja. langdradig. En lollig. Dat denk ja, ik zelf. Nee, Toewak Ja goed, uh, ja, het is goed heeft dat honderd... Die overweegt 100... om eigenlijk als bijbaantje ook speciale ambtenaar te gaan worden. Ik zit te denken, is het niet iets voor jou? Je bent ook ambtenaar. Ja, het is ook leuk. Ja, ik, ik zou het best wel willen, maar ze hebben er voldoende in Zandvoort. Oké. Okay. En uh, ja, we hebben... Uh, Linda doet het ook heel veel. Linda Rubeling, yeah? dat is mijn collega. Yeah. En dat uh, doet het volgens mij niet onverdienstelijk. Oké. Okay, en ja. uh, weet je, ik vind het ook wel goed. Ja, je vindt het ook wel goed. Ja, je, je bent het afsluiten bijna, bijna met pensioen ook. Dat hoor je vanmiddag om twee uur. Opgaan, om uur. Twee uur. Maar ik zit even kijken naar Marcus wat uh, nog in Santos uh, speelt. Of heb jij iets anders? Wat je, wat je, heb, je, heb je iets van Santos? voor, voor, nou ja, voor er, zijn, er is natuurlijk genoeg te doen. Uh, 33 zandvoort. activiteiten zijn een paar uh, activiteiten afgelast. Ja. En uh, uh, nou, kan je er eentje uitvissen zo? ja, wat. wat uh, voel, uh, ja, ik moet snel, even, even snel schakelen. Oh, ik, de, uh, ik zie onder andere dat om uh, half elf kun je gratis mee met het KNRM-Experiments. Waar je uh, alles leert over de reddingsbrigade. Dit is op de Torbeckenstraat. Uh, nou ja, de Zes, Torbekerstraat, je kan niet missen. Ja? So, ja? ja, ik heb ook nog. Uh, een extra workshop die wordt gehouden vandaag. Ja? Kinderen vanaf zes jaar kunnen zich bij het Zandvoorts Museum melden... voor een workshop met de inspirerende titel... Van afval naar kunst. Ja, er is natuurlijk een zootje afval opgehaald pas geleden. Dus dat hebben ze allemaal gestort in het museum. Ja? En uh, nou, de kinderen leren aan de hand van een verhaal... meer over afval en de gevolgen ervan. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar om 12 uur en om 2 uur. Dus schrijf je snel in bij info.zandvoortsmuseum.nl... of loop even langs. Ze gaan gewoon vragen of je nog mee mag doen. Ja. Wel zo gezellig. Wat een uh, vreselijk goed idee is dit, zeg. Uh, ja, start. De Oké. Okay. Okay. Zaterdag 24 uur Zandvoort. En dit betekent dat iedereen hier de deuren open gaat gooien voor jou. Dus kom langs voor een rondleiding in het dorp. Of ga hertespotten in de tuinen. Of ga naar het circuit. Er is van alles te doen. Gaat hard. hartstikke Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Vind je het leuk? Nee. <laughs> Zo, voor okay. okay. de zin in. Is er nog koffie? And to what I'm gonna, I'm gonna need to, need to make, make you, you mad, mad again heeft dit goed, hè? Walterzar uit België. Entertainment for you. En dat probeer je te geven. Entertainment voor onze luisteraars. En uh, we zitten momenteel met uh, allerlei techniek dingen die we moeten oplossen. Ik, ik probeer even... Ja, we gaan even inbellen nu. Als het goed is, uh, hebben we nu uh, Sandra aan de telefoon. voor de derde keer. Hebben we Sandra echt aan telefoon nu? Mm -hmm. Ja. Ja, ik hoor wel iets. Hey. Maar is de vraag, uh, is het uh, verstaanbaar? Eens even kijken. Breekje break. Ja, het echt, ik merk wel vaak hoor. Zodra ik met techniek ga bemoeien, of ik moet ja, iets doen, techniek je moet je er ook gewoon buiten laten. Ja, dat is gewoon. Uh, en nou, als we het dan toch over een stukje techniek hebben. Ja, ja? Um, ja er is een onderzoek gedaan onder zelfrijdende auto's. Er zijn natuurlijk uh, veel aan het testen. Ja? Onder andere Uber is er mee bezig, Google, uh, Facebook, uh, Tesla. En nou blijkt dat zelfrijdende auto's best wel wat agressie oproepen. Uh, mensen, auto, andere automobilisten zijn namelijk. Uh, ja, toch best wel, uh, uh, uh, die denken, nou die auto's die doen toch niks terug. Nee. En uh, die, als ik uh, vlak voor hun rem, remmen ze toch wel. Dus, uh, Echt ja, waar ze gaan, zich gaan uitproberen? Er uh, gaan heel veel mensen in Amerika zijn het aan het uittesten. En mensen die gewoon oversteken en dat soort dingen. Ja. Maar wat mij vooral ook uh, verbaast. Uh, het zusterbedrijf van Google, uh, Wemo. Ja. Dat is uh, de, de afdeling die zich bezighoudt met, uh, uh, met zelfrijdende auto's. Die hebben uh, al uh, een aantal keer zijn de auto's bekogeld door stenen. Uh, en er is zelfs een van de, uh, van de bestuurders van de auto's. Want er zit nog wel iemand in. Yeah. Om uh, alles veilig te houden. Die is bedreigd met een pistool. En uh, daardoor heb je dus dat... Uh... Ja, mensen zijn een beetje bang dat die auto's hun banen gaan inpikken en zo. Echt waar? En daardoor gaan ze dus, uh, zijn ze agressief richting maar, de auto's. Maar is dan de buitenkant te zien dat ze een auto automatisch rijdt? Dat... Ja, Stikkers, er, uh... Uh, op dit moment uh, zelfrijdende auto's van Uber en dergelijke hebben best wel grote camera's bovenop. Het staat er meestal ook met best wel grote letters op. Oh, okay. uh, om een beetje reclame te maken. Misschien en... een ideetje om dat niet te doen dan? Ja, maar ik denk dat het ook een veiligheidsdingetje is. Want je wil natuurlijk wel weten dat die auto autonoom rijdt. Ja. Wel, hij kan wel ingrijpen, maar ja, een stukje veiligheid, ja, het is lastig. Ja, ik vind het toch wat om zo'n auto te gaan uitproberen. Dat je denkt van, uh, ik heb het wel met, met uh, elektrische fietsen, heb ik wel, krijg ik ook ja. altijd irritatie. Ik, ik, heb, maar... het, uh, ik heb het uh, een aantal keer, ja, tegenwoordig uh, auto's hebben steeds meer ook dat ze zelf remmen en uh, zelf afstand houden en dat soort dingen. Ja? Uh, het went wel vrij snel en het is op zich ook wel prettig. Maar heb je er wel eens. Ik heb ze nog nooit gezien hier in Nederland hoor, Antomaan, heb je nee, ze gezien? Maar uh, de, de, de, de Tesla's en, de, uh, en eigenlijk alle nieuwe auto's die uitkomen. gaan steeds meer naar autonome rijden toe. Het is nog niet dat ze volledig autonoom kunnen rijden. Maar nee. als zodra je op de snelweg uh, rijdt. zou je theoretisch gezien gewoon je stuur los kunnen laten. En doet de auto voor de rest alles zelf. Okay. Blijft netjes in de baan. Als je je knipperlicht uh, aanzet. Gaat, kijkt hij of de baan naast je veilig is. En wisselt hij ook netjes van baan? Ja. Yeah. Uh, Stel je nou voor hè, dat jij in zo'n zelfrijde auto zit. Ga je dan achter het stuur zitten? Gewoon voor de lol? Ja, nou, het is op dit moment nog wel... En dat... als je dan gaat zitten appen? Want het is toch een zelfrijde auto. Word je dan door de politie van de baan Ja, op, di op dit moment is het zo dat sowieso als je je stuur loslaat. En dat doe je voor een langere tijd dan, uh, geloof ik ongeveer 30 seconden. Dan hij begint hij je een alarm te geven van oh, er is wat aan de hand. En zodra je um, te lang hem loslaat, zet hij zelf een noodstop in en probeert hij bij de vluchtstrook te komen. Als, jij achter uh, het stuur zit. als je achter het stuur zit? Dat als je, je stuur met... zit, dan is het er niks aan de hand. Nee, maar er moet iemand achter het stuur zitten. Zodra het uh, stuur niet vast wordt gehouden, uh, gaat hij zelf remmen. Zeg maar. Dus ja, okay. je moet het stuur vasthouden om te laten rijden terwijl hij zelf rijdend is? Ja, maar dat is een veiligheid. Of een overgangsfase. Overgaan, oh, het is echt, ja, ja. ja, echt niet uh, vanzelfsprekend. Dat vind ik wel goed. Precies, dus, uh, nog even wakker worden daarvoor. Goed, uh, wij draaien muziek, dames en heren. Dutch Uit de jukebox. Uh, oh ja, dit is wel toepasselijk misschien. Sam Fender en Hypersonic Missiles. Yeah. Dodge Kids of Balloons in the Parking Lot. De Gold Notches illuminate the business park. I eat myself the death. Feed the Cobra Machine. I watch some movies Every line and scene God bless America and all of its allies I'm not the first to live with war over my eyes I am so blissfully unaware of everything Kids and cars are a bomb, and I'm just out of it The tensions out the world are rising higher We're probably due another war with all desire I'm not smart enough to change a thing I have no answers, only questions don't you? I ask a thing Tumors all across the world The kinds of eating mankind Hidden in our blind side They say I'm a nihilist Cause I can't see any decent Rhyme or reason for the life of you and me, but I believe En Het is tijd voor cyber-hyper-supersonic missiles. Ja, heel ja, toepasselijk, want momenteel dat ook in de Persische golf. Er is wat onrust met uh, olietankers die zijn bestookt. En Trump weet er de oplossing al voor, dat is Iran. En er zijn ook beelden van, uh, nachtbeelden zijn er gemaakt, als ze daar een landmijn op de zijkant hebben geplakt en later weer terug hebben gehaald. Dus ik wil verder geen uh, onrust stoken, maar... Uh, er is niks aan de hand, er is geen bom. Nou, ik weet niet wat het dan was, maar uh, het leek er wel uh, verdacht veel op dat is gewoon vuurwerk. Dat, kan ook. dat mag tegenwoordig nog. Ja, goed. Ik denk dat om hier wat explosieven uit de kast van aan te halen. Oh, ja. Goed, we zitten in het hotel uh, uh, uh, Amsterdam Beach En uh, er schuiven ook allerlei mensen aan. Sandra is nog steeds niet gelokaliseerd. Ik ja, denk, je denk zit toch... kom jij voor vijf minuten... V vijf minuten... Mede... Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het... Aha. Nou, we zijn reuze nieuwsgierig oh, ja. Nee, je TED-talk. Was dat zo... Oh, ze kijkt nu een beetje verward. Ja, top. Ja, vertel Maak vertel uit, we je het zo naam? uit. Uh, maar, dit je kom Je komt bij de microfoon. Ja, ja. We hebben uh, de, de eerste gast die wel te verstaan is in dit radioprogramma. Nou, <lacht> even meer respect. Ja. Even ja. je, wat is je naam? Hoe oud ben je en wat doe je? Ik ben Julia en ik ben 16. En nou ja, ik zit nog op het Wim Gerterbach College. Okay. Okay. Jij dacht, ik ga, kom even gezellig langs voor vijf minuten on air. <lacht> nee, Roy had me gebeld uh, of ik wat... Uh, Oké. Okay. Dingen wilde doen. Okay. Ben je al naar een van de evenementen geweest? Nee, ik ga zo meteen ga ik naar de uh, kaascursus. Of uh, kaaskursus. uit de uh, troep. Ja. Oké. Okay. Heb je zelf iets met kaas of ben je juist helemaal laten informeren? Wat is kaas eigenlijk? Ja, precies. Ja, je kaaskop. Niets... Ja, je ben, nou, ik ben een kaaskop, want ik uit, kom uit Alkmaar. Maar goed, uh, eet je zelf veel kaas? Uh, eet je bijvoorbeeld geen vlees? Dat je kaas als vervanger zoekt? Nee, ik eet het allebei, maar... Oké, okay, oké. Okay. Je, je, je, je gaat helemaal blank in. Je denkt, ik zie het wel. Ja, precies. Ja? Wat spreek je nog meer aan al die activiteiten die hier in Zandvoort uh, momenteel zijn? Uh, nou, de Sussens Reinders natuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat lijkt me ook. Ja, tuurlijk. Ze zijn hartstikke bekend in de, uh, nou eigenlijk over de hele wereld wel. En ja? dat ze dan gewoon uit jouw eigen dorp komen. Ja. Dat is dan best wel speciaal eigenlijk. Ja. Hoe laat ja. uh, zeg, daar ga je, heen. je moet even in de microfoon kruipen, Hoe laat is dat dan? De, waar... Volgens mij is dus een uurtje of van 1 tot 3, volgens mij van 1 okay. tot 5. Ja, het is wel om de luisteraar even uit te leggen, Zusjes Reinter zijn een tweeling die een kledingmerk hebben opgericht. Ook al opgezet en ook een eigen winkel hebben nu, geloof ik hè? Hebben ze een eigen winkel? Nou, eigen ja. website eigenlijk site. Ze zijn ook bezig met een, Ze hebben ook eigen winkels, maar ze hebben ook in winkels hun kleding liggen. Jij ja? bent er duidelijk niet in uh, thuis, uh, oh, Dat is uh, heel duidelijk. Ja, nee, klopt. Ja, en waar is die workshop en hoe laat? Denk jij dat ervan? <lacht> uh, als jij dat even vertelt, dan, uh, dan kunnen mensen okay. zeggen hé, hey, misschien uh, wil ik dat straks ook wel even gaan doen. Um, van 1 tot 5 bij um, Sectime is, in de, is op de Haltestraat. De Haltestraat, okay. in de Haltestraat. En dan kan je, ze, kan je met ze op de foto en kan je ze van alles vragen over, nou, over wat, ze, wat ze allemaal doen. En, en de, en de collectie hangt daar nu ook met een aantal. We moeten uh, eigenlijk even dit uur afronden. Straks in het tweede gedeelte kunnen we meer praten ja. over uh, wat allemaal gebeurt hier in Zandvoort. Oké. Okay. We gaan op naar het nieuws van. Uh, van 10 uur. Na 10 uur zitten we nog een uur tegenaan te praten. Ook weer Nog, een uur? nog een uur. We zijn bijgeboekt. We gaan het Dat, redden. Dat uh, hoor ik graag. Het is inmiddels droog in Zandvoort. dus is wel prettig. Stap op de fiets. En dan spreken we u zo in uh, uur 3. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...